Eén uur. Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De Russische president Poetin is eind deze maand niet bij de Auschwitz-herdenking in Polen. Volgens zijn woordvoerder heeft hij geen officiële uitnodiging gekregen. Ook zou Poetin het te druk hebben. Op 27 januari wordt herdacht dat Auschwitz 70 jaar geleden door de Russen werd bevrijd. Bij de herdenking zijn veel wereldleiders aanwezig. De verhouding tussen Poetin en het Westen is slecht door de crisis in Oekraïne. Ook Polen is een van de landen die erg kritisch zijn over de houding van Moskou. De Eerste Kamer heeft stilgestaan bij de aanslagen van vorige week in Parijs. Voorzitter Broekers-Knol zei dat de aanslagen de wereld hebben geschokt. De Senaatsvoorzitter sprak van brute gewelddadigheden om de rechtsstaat te ondermijnen. In Israël is de begrafenis aan de gang van de vier Joodse slachtoffers van de aanslag op een supermarkt in Parijs. Op verzoek van de families krijgen ze een gezamenlijke ceremonie in Jeruzalem. Onder de aanwezigen is premier Netanyahu. De Italiaanse president Napolitano treedt vandaag af. Premier Renzi heeft dat gezegd in een toespraak bij de Europese Unie. Er wordt al een tijd over het aftreden van Napolitano gespeculeerd. De president is 89. In zijn nieuwjaarstoespraak had hij zelf ook al gezegd dat hij binnenkort zou aftreden. Verwacht wordt dat het Italiaanse parlement eind deze maand stemt over een nieuwe president. Het proces tegen oud-president Mubarak van Egypte... wegens verduistering moet over. Het Hof van Cassatie heeft de veroordeling vernietigd... omdat er procedurefouten zijn gemaakt. Mubarak werd in mei veroordeeld tot drie jaar cel... omdat hij miljoenen zou hebben verduisterd. Mogelijk komt hij nu vrij. In november werd Mubarak wegens gebrek aan bewijs... al vrijgesproken van het laten doodschieten... van zo'n 800 demonstranten die in 2011 zijn aftreden eisten.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. <laughs> Politiepost de schelling, meneer de Terpstra. Ja, Berkema, was er een hand, jong? Wat? Een tijdbom bij Paul 9. Sowieso, <lacht> dat is een goede vangst, jong. Zeg, wat sta je nou mee? <lacht> wat? In <Een> de telefooncel. Hij <lacht> hey, moe de jaren. <lacht> nou, dat is goed opgelost, Berkema. Hè? Huh? Nee. Nee, jong, echt niet. Nee. Zolang dat ding tikt, kan er niks gebeuren, hoor. <lacht> ik zeg: Maak het maar naar mooi tje, Nou, veel toeval, toevallig, dat ik hier een boekje heb leek met alle projectielen uit de Tweede Wereldoorlog. Met alle demonstraties erbij. Als je nou één geduld hebt, dan kunnen we dat ding zo samen aan de hand van dat boekje helemaal schadelijk maken, hè? <lacht> ja. Hm? Nee, ik kom niet naar je toe. <lacht>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 Ja, goed, dat is administratie, maar daarom kan ik wel weten. Goed, doe het nou maar even rustig aan en ik kijk het voor je na. De X772. K. L. M. N. O. -T B. B. -E R. S. -T 1, 1, 2, 3, X. Ja, ik ik heb de X hoor. Zeg, 7, voor voor stond stond ook ook weer achter. 772, één moment. 1, moment. 1, Dat 1, 1, maar 1, 1, waren een paar bladzijden naar het het boekje.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 Dus let nou op, als je die twee tranen met elkaar verwacht, krijg je kortsluiting. En dan kennen we eigenlijk in het kort van Bergema. het was een aardige jongen. Maar hij ja, had... Ben... Hallo. Hallo. Hallo Bergema. Bergema. Hallo. Hallo. Nou, heb zeker op gang. <applaus> Lunchen, dat doe je met Charles Duif. Elke dinsdag tussen 12 en 2 uur bij ZFM Zandvoort. MUZIEK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 Neil Diamond, Longfellow Serenade. Muziek uit de 70e jaren was dit. Uh, ik ben natuurlijk fan van, uh, ja, oudere muziek. Oudere mannetjes, oudere muziek. Ja, dat zult u ongetwijfeld uh, van me aan willen nemen, luisteraars. Uh, de volgende, uh, nog een mooie, mooie rustige, van Rita Coolidge. We're All Alone. Nou, niet in de studio hier, hoor. Er zijn hier meer mensen aanwezig, gelukkig. Het is even een mooie om even luk, uh, heel rustig bij te lunchen, zeg maar. He. en uh, We're all alone, Dolly. Z zullen we nog uh, een keertje de oproep plaatsen uh, voor, voor een redactiemedewerker? Lijkt jou dat nog een goed plan? Ja hoor, dat vind ik prima. Dan ja. ga ik eventjes uh, opzoeken wat we allemaal vragen. Het ja. is uh, een vrijwilligersvacature. Ja. En wij zijn op zoek naar een uh, redactiecollega. Dus het is ook wel fijn als iemand verstand heeft van uh, computers en computerprogramma's. Het werken in Word en uh, Excel. En uh, ja, wat wij zoeken is iemand die helpt... bij de redactionele werkzaamheden van het programma Zandvoort Draait Door... wat we altijd op vrijdags uitzenden van vijf tot zeven. Een gezellig programma waarvoor we uh, iedere week weer mensen uitnodigen... om aan de stamtafel uh, deel te nemen. Um, het zou fijn zijn als iemand uh, goed is in het regelen van allerlei dingen... bekend met Zandvoortse inwoners... Uh, natuurlijk een interesse in muziek en uh, bekendheid in de, in de muzikale kringen. Ja, dat is ook een pre. Mocht je tijd hebben om één of twee uurtjes per week... aan het uh, redact redactionele werk te besteden en telefoneren met gasten... Um, en daar ook bereid willen zijn... om bij het programma daadwerkelijk zo af en toe aanwezig te zijn... dat kun je dus uh, bij Tourbeurt met de redactieleden doen... Uh, ja, Nou ja, wij uh, bieden een, een hele leuke vacature in een heel gezellig team. En mogelijkheden om door te groeien naar eventueel andere functies uh, binnen het radio gebeuren. Ja. Uh, de reacties die willen we graag uh, met cv gestuurd hebben naar mijzelf. Dolly ten Pierik, Dolly met een y. Hotmail.com Of als je geen uh, computer hebt, dan een brief naar ZFM Radio Tolweg 10A. Postcode is 2042 EK en dan ter attentie van Dolly Tempierik. Nou, je kunt ook de, de redactiewerkzaamheden voor een gedeelte thuis doen, natuurlijk, Dolly. Ja, natuurlijk. Kan ja, als je dat. Zelf ja, een dat computer die, hebt en, en je, je kunt je zelf internetten duurlijk. thuis, ja. Ja, natuurlijk. Uh, maar je kunt ook volop hier in de studio aan het werk, toch? Dat kan ook. Dat kan ook. Dat, want, kan, ook. dat, want, ook. dat uh, kan alle twee. Wat je ik vind het altijd prettiger om in de studio te werken, omdat ik dan niet gestoord wordt door mensen aan de deur of uh, telefoontjes... dan kun je even aan één stuk door echt je toeleggen op dat werk. Maar goed, dat, dat is voor ieder verschillend natuurlijk. Wat vind jij nou zelf het leukste, Dolly, aan het uh, redactiewerk? Of, ja, is, of is het een strikvraag? <laughs> Jij denkt dat ik ga zeggen... ik word helemaal niet leuk, maar nee. Het leuke is... Uh, nou ja, net, net wat ik zelf al opnoem... Dat je, met, dat je onderdeel bent van een heel gezellig team. En uh, dat je echt moet gaan uh, denken en spitten... en uh, met mensen praten. Zou je dat willen? En, uh, ja, je moet mensen informeren. Nou, over... Wat ook leuk is, uh, dat je af en toe ook nog wel eens BN'ers tegenkomt, hè, toch? er ja, komen hier ook en, wel eens. Uh, en heel veel B-zetters. <laughs> ja, ja, ja, ja, Ja, ja, ja. Nee, maar dat is gewoon heel leuk. En inderdaad, zo af en toe komen er inderdaad ook uh, bekende Nederlanders langs. En uh, nou, dat is hartstikke leuk om die te ontmoeten. En het zijn altijd uh, ja, mensen met zo verschillend van elkaar. Dat is zo leuk om, om daarmee bezig te zijn. Ja, ik heb er heel veel aardigheid in. Dus ik zoek eigenlijk iemand die, die daar net zoveel aardigheid in denkt te gaan hebben. En, en hoe is het met inwerken, Dolly? Want ze worden natuurlijk niet meteen voor de leven gegooid, hè, toch? Nou ja, het stelt niet zoveel voor, joh. Het is, uh, nou ja, je moet toch een klein ik... beetje weten van... Uh, he, ja, hoor. maar nou ja, dat, dat is een keertje uitleggen. En ja. Kijk, als je al verstand hebt van computers... Kijk, dat moet wel, want ik kan geen computercursus gaan geven... Hm. Ik, ik zoek wel echt iemand die, die kan werken in Word en, en Excel. En, ja, en, okay. ja, en dan is het uh, een ja. beetje de boel op orde houden. En het overzichtelijk houden. En inderdaad even meedenken van wie is leuk om in het programma te nodigen En uh, hoe gaan we dat doen. En uh, ja daar eventueel misschien dingen voor op te stellen. Dat, wat je makkelijk kan versturen. Nou, Zoiets. Nog, nog, nog eventjes de... Tot, uh, tot slot, euh, ja. noem nog eventjes wat de mensen moeten doen om zich te melden. Uh, nou, de, de, de, u kunt een e-mail e sturen naar uh, mijn persoonlijke hotmail... dollytempierik.hotmail.com... of een brief schrijven naar tolweg10a, uh, ZFM Radio, ten name van Dolly Tempierik. En de uh, postcode is 2042-EK. Of, e of gewoon binnenlopen, hè? toch? Ja, dat, dat kan natuurlijk altijd als we met een uitzending ja. bezig zijn. Welke dagen ben maar, jij hier, Dolly? Uh, ik ben hier op de dinsdag en de donderdag. De dinsdag 12 en de donderdag. 2. Ja. Nou, helemaal goed. U hoort het, luisteraars. Nou, ik, uh, ik kijk naar u uit. En Dolly ook? Ja, zeker. Zeker weten. Zeker. Ik wacht uh, spanning af. Laten nou, gaan we weer verder met een stukje muziek. Doen we met Steelers, Real Jerry Rafferty en uh, Star. Love Jerry Rafferty, stuur real met uh, Star. Ja, luisteraars. En voordat we zo dadelijk erover gaan naar het regionale nieuws. Nog eventjes een, een lied van mijn zoon Sven Duif. En uh, dit liedje kunt u downloaden op iTunes voor slechts 99 eurocent. En dat komt allemaal ten goede van Masterpiece. Het is nog voor een goed doel ook. Dus prachtig nummer Calling for Peace, Sven Duif. Moet hij het wel doen, natuurlijk. We gaan het nog eventjes opnieuw proberen. Want soms dan, eh, laat de techniek ons in de steek. Maar nu niet, want nu gaat het helemaal goed. Cheers are in my eyes when I watch TV.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 Sven Duif, hij uh, opereert onder de naam Sven Davis. Dat is een artiestennaam nummer heet Calling for Peace. En u kunt het via iTunes uh, downloaden. Calling for Peace. Komt ten goede. Uh, aan Masterpiece, een organisatie die zich bezighoudt met uh, het leed wat kinderen ervaren. Uh, uh, overal ter wereld, door uh, oorlogse ellende. Zeg maar ja, nou, dat, uh, daar weten we alles van. Dat zien we dagelijks uh, op het nieuws, luisteraars. Ja. over nieuws gesproken, Dolly Bierik gaat ons weer bijpraten. Ja, lieve luisteraars, dan gaan we nu over naar de update van het regionale nieuws van dinsdag 13 januari. Ik wil eerst even beginnen met een iets ouder bericht, maar toch wel een heel, ja... Ja, hoe moet je het zeggen? Aandoenlijk berichtje, dat is het goede woord. Want vrijdag is net na 13 uur door de Zandvoortse reddingsbrigade... een zeehondje van het strand gehaald dat gevonden was. Het beest is waarschijnlijk door de storm zijn moeder kwijtgeraakt. En dat gebeurt tijdens een storm regelmatig. Dit winterseizoen zijn waarschijnlijk tot de toen, door de tot nu toe zachte winter... Al een groot aantal zeehonden geboren. En dus is de kans groot dat een zeehondenjong aanspoelt. Maar was hij levend? De dolly of was die... ja, ja, ja, hij? Ja, oh. uh, hij leefde nog en het okay. jong heeft een hele goede opvang gekregen. Fantastisch. Ja, gelukkig. Um, in verband met het overlijden van raadslid Carl Simons... gaan de raadscommissievergaderingen van deze week niet door. Ze zullen uh, volgende week worden gehouden op 2021... Uh, en 22 uh, januari overigens uh, zal de begrafenis van Carl Simons plaatsvinden... Uh, op vrijdag om 12 uur, dus vrijdag 16 januari 2015... om 12 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats Zandvoort... aan de Tollenstraat 67 in Zandvoort. En persoonlijk afscheid nemen van Carl Simons... kan op woensdagavond 14 januari van 7 tot 8 in het Uitvaartzorgcentrum... eveneens gelegen aan de Tollenstraat, 67 te Zandvoort. Naar aanleiding van een studie naar de herontwikkeling... van de Watertoren Zandvoort stelt het CDA vragen aan het college. Het CDA wil onder meer weten wat de status van de studie... rondom de herontwikkeling Watertoren is... en wanneer een eventuele presentatie van de plannen... aan de Raad zal kunnen plaatsvinden.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 Verder zal de commissie zich gaan buigen over het kerntakenpakket van de gemeente Zandvoort. De politie heeft gistermiddag rond half twee een 47-jarige inwoner van Amsterdam in Zandvoort aan de kant van de weg gezet. De man viel op vanwege zijn rijstijl. Op de westelijke randweg in Haarlem viel de bestuurder op vanwege het onnodig linksrijden... Agenten volgden het voertuig en in Zandvoort kreeg de bestuurder een stopteken. Bij nadere inspectie bleek de man een tas met wiet in zijn auto te hebben. Daarop is de man aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De politie stelt een onderzoek in naar de verdachte en de herkomst van de drugs. De politie heeft gisteren rond tien voor half zes twee mannen aangehouden... voor de diefstal van een motorscooter bij het station van Heemstede Aardenhout... Politiemensen zagen hoe het tweetal de scooter in een busje teelde... en hierbij ging het alarm af. De twee verdachten, een man van 37 uit Meidrecht... en een 34-jarige man uit Zandvoort, werden door de agenten aangesproken. De mannen werden vervolgens aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De eigenaar van de motorscooter heeft aangifte gedaan van diefstal. Tot zover het regionale nieuws. Dan gaan we nu over naar het weerbericht. Vandaag is het bewolkt en regenachtig. Pas later vandaag wordt het weer droog met wellicht nog enkele opklaringen. De zuidwestenwind waait hard aan zee en de windkracht is 5 tot 7... en de temperatuur ligt rond de 10 graden. Vanavond is het tijdelijk droog met enkele opklaringen... maar komende nacht komt het tot buien en daarbij is ook hagel mogelijk... De zuidwestenwind waait matig tot krachtig en de temperatuur gaat dalen naar een graad of 3-4. Morgen komt het vooral in de ochtend nog tot buien en daarbij is kans op hagel en wellicht ook onweer. Zuidwestenwind gaat hard waaien aan zee, windkracht 5 tot 7 en de temperatuur gaat stijgen naar zo'n 6-7 graden. Tot zover het weerbericht. Status Quo, The Wanderer. Dit is radio en het zijn de cores. U luistert altijd naar 7 blunts luisteraars. Mocht u nog moeten lunchen, eet smakelijk natuurlijk. Radio, ja. Luisteraars, als je lunst zonder, uh, zonder ZFM Zandvoort, ja, dan wordt het echt een, uh, een tragedie. En dan zou je zeggen: Ja, duif, wat bedoel je dan met tragedie? Nou, luister maar. De heren BGS Gees, tragedie. Ja, een tragedie. Als u niet naar Zandvoort luistert, uh, zie je Zandvoort, Zandvoort Munst. You, Ik verzin dat niet zomaar, u hoorde het van de Bee Gees. Bet dat je luistert. Dat bedoelen we, Dolly, toch? Jazeker, zeker. zeker. <laughs> Hey. Andersom is het ook wel eens... wij hoorden net dat het... Uh, van, van een van onze fans, zal ik maar zeggen... een ja. van onze luisteraars... Ja. dat het heel leuk is om naar ons te luisteren. Dus het is een wederzijds uh, gebeuren. Nou, wie, wie, wie schrijft dat? Of wie zegt dat? Marja. Oh, wat, wat lief. Van oh, ja. wat, oh, lief. Ja, lief, hè? Ja, bedankt ja. namens mij ook dan. Hè. Nou, ook <laughs> nou, dat Marja. kan ik zelf wel doen natuurlijk. Als je Marja, bedankt. Zit te luisteren. En je zit dus te luisteren. Ik bedank jou ook namens Charles voor het luisteren. En ik, nou, ik vind het hartstikke lief dat je ons dat even laat weten. Dat Z je het gezellig vindt. Zeker weten. Ja, er zijn vitamintjes voor het hart, zeg ik altijd, toch? Zo is het maar net. Ik heb trouwens uh, nog een uh, mededeling. Ja, vertel. Dat zat ik net me te bedenken. Uh, want ik heb een poosje geleden verteld... over die nieuwjaarsduik die gehouden is... en dat er zoveel mensen <middels> waren dat komen... Koud. dat het heel koud was. was koud. En toch wel heel veel brave borsten die... Uh, die toch die zee in zijn gelopen en gedoken. Oh, verschrikkelijk, moeten niet aan denken. Maar goed, ze hebben het gedaan. En uh, dat werd natuurlijk ook allemaal gesponsord en gedaan. Mm -hmm. En uh, de opbrengst die ging naar een, een opvang voor kinderen met een beperking of een ontwikkelingsachterstand. En die, die, die dat opvangadres uh, heette Stampertjes. Ja. En uh, deze week heb ik van uh, Milo Gerritsen... dat is een meneer uh, die zit in de organisatie van de nieuwjaarsduik... heeft hij mij laten weten wat de, opbrengst, de financiële opbrengst is... die geschonken gaat worden naar de stampertjes. En de opbrengst was 1421 euro en 53 cent... En dat komt allemaal ten goede van de stampertjes. Nou, helemaal en fantastisch. De stampertjes is trouwens ook... misschien mag ik dat even melden van je... ook op zoek naar vrijwilligers. Zij zoeken verpleegkundigen of uh, SPH-SPW'ers... die ervaring hebben met het werken met jonge kinderen... met een beperking of een ontwikkelingsachterstand. En... Uh, het, het, het werk houdt in dat je samen met een ondersteunende vrijwilliger opvang biedt... aan een groepje van maximaal vier kinderen. Mm -hmm. En ook voor ondersteunende vrijwilligers is er, nog, is er weer plek. Dus uh, als iemand interesse heeft... of uh, even een, een dagdeel uh, per week beschikbaar heeft... en kennis zou willen maken... dat kan dus via www.destampertjes.nl. Nou, helemaal goed. Ja. Hé, hey Dolly, weet je dat ik zo langzamerhand niet meer kan glimlachen zonder jou? Nou, het is toch wat. <laughs> nou, dat vind ik niet leuk voor die von. Zit ze met zo'n zachtrijdende man. Nee, joh, ben je gek, joh. Ah, je dat maakt ik. maar gekke geit, hè. Ja. Maar dit is, uh, dat slaat natuurlijk op het volgende plaatje. Want ja, uh, dit is een is bruggetje, hè. Een bruggetje noemen ze dat. Ja, ja. I can't smile without you. Ah. kan ik niet kunnen lachen. Ja, dat is natuurlijk Barry Manilo die dat zingt. En waar kennen we Barry Manilo nou weer van? Nou, die kennen we natuurlijk van... De Copacabana. Uh, ja, onder jou. Ja, jij gaat ja. meteen weer de ruik tegenaan. Nee, ik bedoel eigenlijk Mandy, hè. Dat is nou mooi mooie rustige oh, ja. ja, ja. ja. Uh, ken je dat, Mandy? Ja, toch? Ik ken Mandy, ja. ja. Mandy schoorl die kennen we ja, ook, hè? Ja. Die, die is hier ook de gast geweest in het studio Ja, het was een gezellige uitzending. Dat was een leuke uitzending. En, en, en heeft zij nog die expositie? Nee, die is afgelopen inmiddels, hè? Nee, de hele expositie was maar één dag. Ja, precies. Maar, maar als ze er weer eens eentje heeft, zal ik het zeker melden. Dat is ja. leuk, hoor. Nee, nou, heet ik natuurlijk Duif. En uh, dat kan ook wel eens een nadeel zijn. Want ze nemen je ook wel eens in de maling als je Duif heet. Meen je dat nou? Ja. Nou... Oh, hallo Bert. Oh, hallo Erdy. Waarom lach je, Bert? Oh, Ernie. Ik, ik, ik lees in mijn nieuwe duivenmoppenboek. Oh, duivenmoppenboek. Ja, het is grappig, heet. Zal ik je een paar moppen laten horen? Je zult ze echt leuk vinden. Luister, nee. luister even. Uh. Wanneer druipt een duifje langzaam af? Dat kan me niet schelen, Bert. Als hij uit het bad komt. <laughs> ah, ja, zelfs. Ah, <laughs> Zelfs Bert en Ernie, die waren zich eraan. He. Ja. Hey, weet je, wat het, dat het onmogelijk is om een baby'tje niet te laten huilen... En, oh. uh, en, en ook de zon niet te laten schijnen overdag, dat is gewoon allemaal onmogelijk. En dat wordt bezongen door een, een meneer die, die in Amerika natuurlijk... maar ook hier in, in Europa wereldberoemd is. En dan heb ik, okay. het, ja, dan heb ik het over Perry Como. Oh. Het nummer is prachtig, het heet Impassable. We moeten maar eens even naar de tekst luisteren, toch? Ja. It's impossible Tell the sun to leave the sky It's just impossible It's impossible Ask a baby not to cry It's just impossible Can I hold you Closer to me And not feel you Going through me Split the second That I never think of you Oh, how impossible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 Should you just me for the one somehow I'd get it I would sell my very soul and not regret it for to live without your love it's just impossible ja, is ook onmogelijk om de tijd tegen te houden, want ik kijk op mijn klokje. And Twee minuutjes luisteraars, daar moeten we er al mee ophouden. Maar als u meer van deze mooie, rustige muziek wil horen, dan kan dat. Want donderdagavond tussen tien uur s'avonds en twaalf uur s'nachts... ben ik hier aanwezig met het programma Tussen App en Vloed. Dan komen er allemaal van die heerlijke, mooie, rustige liedjes voorbij. Ik ga eens eventjes met mijn collega Dolly Tempier praten. Dolly? Ja, Sharon? Ben je er nog, meisje? Ja. <laughs> Gezellig. <laughs> Wat heerlijk. Hé, hey, dankjewel weer voor de, voor de hulp in het programma. En, uh, Ontzettend graag gedaan. Ja, nou, wederzijds. Uh, wij uh, hebben uh, veel gezelligheid in het maken van programma's. We hebben een oproep gedaan voor een, uh, een vrijwilliger of vrijwilligster. Als het gaat om redactiewerkzaamheden. Dan uh, mailt u even... Kan je het mailadres nog één keer noemen, Dolly? Ja, dollytempierik. Het Precies, nou helemaal goed. Uh, u kunt ook gewoon binnenlopen. Op de dinsdag en de donderdag is Dolly hier persoonlijk aanwezig. Kan eens meteen uh, bijpraten en voorstellen aan uh, andere medewerkers... als die hier ook uh, aanwezig zijn, uh, uh, toch? Je moet nog eerst solliciteren en aangenomen worden. Dat oh ja. Nou, ik neem aan dat dat allemaal wel lukt, toch? Dat gaat goed komen. Geen probleem. We gaan ermee ophouden. Ja, hè, de, de vast... laatste minuten ja. tikken weg. ja. Maar uh, nou, morgen, weer, weer, uh, op... morgen weer een nieuwe aflevering van Zandvoort Lunch. Show dat weer met Ruud Jansen en zijn assistenten. Dus wat dat betreft, luisteraars, elke dag live hier uh, tussen 12 en 2 uur zie je hem lunch. Dus. Dank u voor het luisteren. En wat ons betreft, dus tot, tot gauw. Tot gauw. Should oh, you ask me for the Somehow I get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. Impossible. Impossible.